9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... PvdA-kamerlid Pierre Heijnen komt met een wetsvoorstel... om spookraadsleden aan te pakken. En ING-topman Jan Homme hoort u nog even over de slechte cijfers. Dit is het NOS Journaal met Donald Megens. Verzekeraar Delta Lloyd heeft de afgelopen half jaar een netto verlies geleden van 103 miljoen euro. De eerste helft van 2012 leed het bedrijf nog een verlies van 942 miljoen euro. Bij de bankdivisie en de afdeling schadeverzekeringen heeft Delta Lloyd de afgelopen zes maanden wel winst gemaakt. En ook is het marktaandeel groter geworden. Gezien de moeilijke markt voor verzekeraars is Delta Lloyd tevreden met de cijfers. Bankenverzekeraar ING heeft in het tweede kwartaal 788 miljoen euro winst gemaakt. Dat is 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst is vooral gedaald door het afdekken van risico's in Japan. De maatregelen van de Japanse regering om de economie te stimuleren... leiden tot sterk schommelende aandelenkoersen. ING heeft extra reserves aangelegd om die te kunnen opvangen. In Nederland heeft ING vooral last van MKB-bedrijven... die problemen hebben met het aflossen van hun lening. Vooral bedrijven die alleen aan de Nederlandse markt leveren... hebben het zwaar, merkt ING. De brand op de internationale luchthaven in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... is vrijwel onder controle. Volgens het ministerie van Transport zijn er geen slachtoffers gevallen. Het vuur brak in het midden van het gebouw uit... waardoor de brandweer moeite had met blussen... De gevolgen van de brand zijn groot, zegt correspondent Koert Lindijer. Bijvoorbeeld alle bloemen naar Aalsmeer in, in Nederland worden via deze luchthaven uh, gevlogen. Dus dit zal gigantische uh, financiële, economische gevolgen hebben. En ook voor de passagiers die uit buurlanden moeten zullen gaan, uh, gaan vertrekken. Dit zal tot heel veel omregelingen in de regio leiden. De boekhouding bij de Rijksoverheid is een warboel. Dat constateren interne accountants bij het Rijk, meldt het AD na eigen onderzoek. De krant kreeg na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur 20 rapportages van de accountants in handen. Zou in het afgelopen jaar 472 miljoen euro onrechtmatig zijn uitgegeven. Die onrechtmatigheid kan volgens de krant ook ontstaan door het ontbreken van een simpele paragraaf. De boekhouding is zo ondoorzichtig dat van 2 miljard euro onduidelijk is of het geld goed is besteed. De Kamermeerderheid wil opheldering van de minister van Financiën.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 waar de Tunesiërs zich tegen verzetten. En dat doen ze dus op straat, zoals je hoorde. Dat doen ze ook in de politiek. Uh, de uh, vergadering die de grondwet moet gaan herschrijven... daar hebben oppositiepartijen zich uit teruggetrokken. Juist weer uit protest over die twee moorden.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 Virus dat HN79 nu toch ook is overgedragen van mens op mens, van vader op dochter. Tot nu toe zijn in China ruim 40 mensen aan H7N9 overleden. Het weer in het noorden nog wat zon, maar geleidelijk raakt het ook daar bewolkt. En vanuit het zuidoosten gaat het regenen. In het oosten kan het ook onweren. Morgen weer droog en wat meer zon. De dagen daarna af en toe een bui. En de temperatuur blijft net boven de 20 graden. Verkeersinformatie is er niet meer. Alle files zijn opgelost. Goeie reis.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 NOS Radio Injournaal, Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen honden. Ja, die zijn niet altijd welkom he? in winkels. Maar hoe zit dat met getrainde hulphonden? In principe zou het zo moeten zijn dat ik hier niet naar binnen mag. Maar we gaan toch even vragen of, uh, of dat gaat lukken. Nou, dan horen we zo dadelijk het antwoord. Raadsleden gaan we het eerst over hebben, die zelden komen opdagen... maar wel maandelijks een forse vergoeding krijgen. Dat noemen we spookraadsleden en de Partij van de Arbeid wil daarvan af. En komt met een nieuw wetsvoorstel. Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hè? staat daar dan in? Dat uh, raadsleden die gedurende een jaar lang... daarvan de helft van de vergaderingen verzaken... Uh, door de gemeenteraad gekort kunnen worden op een uitkering. Hoe vaak komt dit voor? Uh, enkele keren per jaar en totaal tientallen keren op een uh, raadsperiode die vier jaar duurt. Dat is op zichzelf heel weinig, want er zijn tienduizend raadsleden ongeveer en die werken zich allemaal de blubber voor hun uh, gemeente. Maar ja, die enkelingen die verpesten het voor al die andere goedwillende raadsleden. En daar wil ik een eind aan maken. Wat zijn het steeds dezelfde raadsleden die niet komen opdagen... en wel vergoedingen incasseren? Nou ja, er zijn nogal wat gemeenten, laatstelijk weer Amersfoort... Ja, die dan toch met zo'n hardnekkig probleem te maken krijgen... van een raadslid die het niet meer ziet zitten... Uh, maar die wel de vergoeding blijft opstrijken. Mm. En wettelijk is het gemeenteraden verboden om dat te verlagen. Dus moet je de wet veranderen om dat wel mogelijk te maken. Dus in feite kan op dit moment een gemeenteraad... Dit kan verzaken op die manier. Die, ja. die hoeft niet op te komen daar. Nee, dat klopt. De kiezer die, uh, kiest de gemeenteraadsleden eens in de vier jaar. En als men die zetel eenmaal heeft, dan is dat het ja, onvervreembaar eigendom van dat raadslid. Dan krijg je hem ook niet vanaf. En gemeenteraden die kunnen nu uh, maar een hele beperkte korting op de omkostenvergoeding geven. En mijn wetsvoorstel, althans wijziging van een wet, strekt toe. Om gemeenteraden in staat te stellen dat helemaal uh, in te trekken. Maar dan wel met een zorgvuldige procedure. Het mag geen onderwerp worden van politieke spelletjes. Er moet minstens twee derde van de gemeenteraad achter staan. Ja, precies. Je moet niet een gemeenteraadslid uh, willen skippen op die manier. Nee, de oppositie moet niet de coalitie of andersom uh, om ze even willen helpen. door een raadslid uh, te gaan uh, pesten. door hun uh, vergoeding in te trekken onrechtmatig. Nee, als het. Maar, maar goed, zijn, uh, ieder jaar dat ik in de Tweede Kamer zit. is er wel een gemeenteraad. ...zaak vaak meerdere per jaar geweest... ...die tegen mij zeiden meneer Heijnen... ...wij voelen ons zeer gefrustreerd... ...de plaatselijke pers in chocoladeletter spreekt schande... ...van een raadslid dat niet meer zijn werk uh, doet. Wij kunnen er niks aan doen, help ons. En doen gemeenteraden wel uh, voldoende daar zelf ook aan? Want zitten ze ze wel achter de broek? Van? Ja hoor, dus een beetje burgemeester die uh, praat echt uh, met zo'n raadslid... ...wat er precies aan schort en of er omstandigheden zijn die ja, met de thuis... ...of wat dan ook, of met ziekte te maken hebben. En dan uh, geldt het natuurlijk niet dat je op die vergoeding uh, nee. kort. Maar uh, er zijn ook raadsleden die expliciet in de pers uh, roepen... ...van ja, ik zie het niet meer zitten, ik heb ander werk werk... Uh, ik kom niet meer, maar ja, uh, ik strijk nog wel die raadsvergoeding op. Goed. Frustratie in de Kamer is ook groot genoeg om dit wetsvoorstel daardoor te krijgen? Nou ja, mijn moties zijn meerdere malen bij het zelfs unaniem gesteund. Dus nu doen we boter bij de vis en veranderen we de wet. Ik ga ervan uit dat dat gebeurt. Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid, dank u wel. Niks te danken. Goedemorgen. Bankverzekeraar, IRG, gaan we het over hebben. Bankverzekeraar heeft de winst in het afgelopen kwartaal namelijk met 40% zien dalen.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 Er is een verband tussen de sluiting van de luchthaven van Nairobi... en de bloemenveiling in Nederland. Hoort u zo dadelijk meer over. Dan de geleidehonden. U hoorde hem eerder vanochtend al. Niet die hond, maar Mark Robin Visser, onze verslaggever wel. Hij is op stap met de assistentiehond Zola... En haar baasje, Brenda Mandjes natuurlijk. Ze lopen door een winkelcentrum en zien hier en daar dat honden niet welkom zijn. Maar geldt dat nou ook voor die getrainde hulphonden? Heel vaak moeten die ook buiten blijven, terwijl hun baasjes echt niet zonder ze kunnen. We zijn uh, inmiddels uh, bij de, uh, de boekhandelbalans. Uh, en daar zie ik ook een uh, een Ja, een verboden stik... voor honden weer, hè? Ja, inderdaad. En we zijn nu heel benieuwd of we... Ja, of we toch welkom zijn. Nou, laten we het dan maar even vragen, want de eigenaar is inmiddels naar buiten gekomen. Hoe zit dat met die, met die sticker? Ja, dat is voor honden die niet uh, weten zich uh, weten te gedragen. Maar ik heb gelukkig uh, ook een aantal klanten die uit het tehuis hier vlak uit de omgeving komen. En uh, dat gaat zover dat we zelfs met de hond afrekenen. Dus uh, we valt altijd erg mee met uh, wat we wel en wat we niet toelaten. Niet iedereen, of niet elke hond is niet welkom. Nou, dan uh, komt dat goed uit, want mevrouw heeft een sticker mee. Die zit in de tas. Ja. En, en natuurlijk, omdat ik naar binnen mag, krijgt u van mij een uh, pakje koekjes. Nou, dat, komt. dat zijn geen hondenkoekjes. <laughs> <Nee, die laughs> Oké. Okay. Uh, maar het ja, belangrijkste, denk, de denk ja, ik, hè? Het belangrijkste is de sticker natuurlijk. Okay. En ik zou het heel fijn vinden als u die onder... Uh, onder die de die andere... andere ja, inderdaad. Oh, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Ik ga mijn business doen, dat, okay. dat gaat me vast. Dat staat erop, staat op hulp en geleide honden welkom. Nou, maar dat ging makkelijk, hè? Ja, dat viel niet tegen. Uh, en zeker omdat ze de, de, die grote rode omlijnde sticker hebben met verboden honden... dacht ik, nou, gaat misschien nog moeilijk worden. Maar nee, het verbaasde me enorm hoe makkelijker eigenlijk mensen dan omgaan. Ja. Ellen Greven is directeur van de KNGF geleide honden. Nu is het zo dat een supermarkt, een winkel, een museum, het moet niks, hè? Nee, dat is, uh, dat is spijtig. In Nederland is het niet uh, bij landelijke wetgeving geregeld. In ons omringende landen wel. Daar lopen we echt in achter. Daar pleiten wij ook voor dat dit in landelijke wetgeving wordt opgenomen. Dat het verplicht wordt om een hond toe te laten in de taxi of in de winkel? Een geleidehond of een assistentiehond. Voor alle duidelijkheid, ja. Dus echt profe professioneel opgeleide honden. Dat zij worden toegelaten in alle openbare ruimte. En liever hebben we dat natuurlijk zonder regelgeving. Ik heb eigenlijk liever dat um, alle uh, geleidehonden en assistentiehonden in Nederland overal gewoon welkom zijn. Maar u merkt dus dat dat niet het geval is? Nee, te vaak. Uh, meer dan 50% van onze geleidehondenbazen... of assistendehondenbazen worden uh, geweigerd. Dat, dat zou toch niet mogen? Nou, u probeert het nu. Hè? We hebben zo'n tas mee, mee met, met die koepjes en zo... om het op een positieve manier...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 Ja, want volgens KNGF-geleide honden worden hun honden veel te vaak wel geweigerd. Daarom wordt dus die actie gevoerd. Dus met de koekjes, met de stickers en met heel veel honden. Uiteraard. 10 minuten? Nee, 15 minuten. Halver negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gaan we gaan er even naar Duitsland. Zeven jaar zat hij in Bayern in een psychiatrische inrichting. De nu 56-jarige Güsselmollat. De rechter had hem destijds gedwongen laten opnemen. Ten onrechte, blijkt nu. Een hogere rechter in Nurembergs besloot gisteren dat hij moest worden vrijgelaten. Correspondent Wouter Meijer vertelt waarom deze molat destijds werd opgenomen überhaupt in een inrichting.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 dadelijk in onze uitzending in de serie Made in Holland Eurotape tape in een ziekenhuis voor doen Nederlands bedrijf Go ahead.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 Het in te doen. Ja, maar dat zou betekenen dat ze inderdaad ja, toch meer uh, riskeren. En dat willen we niet. We hebben een, bepaald, um, een bepaalde status, moet ik ook zeggen. En dat willen we, die willen we niet verliezen, die status. Ja. En die status is ook gewoon meet in Holland. Meet in Holland, ja. ja. Margie Wajan, verkoopmanager van Eurotape in Soest... in de serie Meet in Holland. Hoort u later deze week meer over. We nog hebben over het vliegveld van Nairobi in Kenia. Dat is dicht vanwege een brand. Van onze correspondent Kurt Linda je hoorde weer dat de brand inmiddels wel onder controle is. Maar de overlast is daar groot. Passagiers worden ondergebracht in hotels. Waaronder Wilco Boom, onze collega. Wilco, is het inmiddels uh, met je en, uh, en met het vliegveld? Wat weet je? Uh, ja, het, vlieg, het vliegveld is afgesloten, voor zover ik daar zicht op had. Maar zelf ben ik daar inmiddels niet meer. Want... Uh... Groep met wie ik uh, waarmee ik hier op vakantie ben, die, die wordt nu vanaf het vliegveld in, in busjes ondergebracht in hotels. En uh, het gaat niet alleen om Nederlandse vakantiegangers, maar ook uh, allerlei andere reizigers, andere nationaliteiten. Uh, de, iedereen wordt daar afgevoerd met bussen. We hebben er wel een aantal uren op moeten wachten. Maar uh, ja, het verloopt allemaal wel redelijk goed. We rijden inmiddels in Nairobi en hebben daar lekker last van de ochtendspits. Nou. Mensen weer een goede reis. Je hebt nog geen idee natuurlijk wanneer je weer terug naar Nederland kunt vliegen. Nee, nee, nee. We weten ook eigenlijk er is natuurlijk nog steeds niet bekend althans, voor zover ik weet, wat nou de oorzaak is. Er zal ook onderzoek naar worden gedaan. Het was wel duidelijk dat de brand onder controle was. De, de rookontwikkeling was veel minder. Het vlammen zag je al lang niet meer. Um, maar wanneer het vliegveld weer open gaat en wanneer dan het vliegverkeer weer echt op gang komt, dat is nog volstrekt onduidelijk. Maar ja, ik. Ik gok erop dat we morgen, misschien nog een dag later... wel weer richting Nederland zullen komen. Welkom Wilkom Booms, sterkte ermee. Dankjewel. Nou, we gaan ook maar eens eventjes naar uh, Nederlandse bloemkwekers en handelaren. Want er uh, worden via Kenia, vanuit Kenia, veel uh, bloemen verhandeld in Nederland. Marco van Zijver, de directeur van groothandel Dutch Flower Group... dus de grootste Nederlandse exporteur van bloemen en planten. Goedemorgen. U vervoert dagelijks gemiddeld een Boeing 747 met bloemen vanuit Kenia. Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf? Ja, dat is volledig afhankelijk van hoe lang het duurt dat het vliegveld gesloten blijft. We hebben natuurlijk een aantal jaren geleden meegemaakt met de vulkaanassituatie. Die was veel ernstiger, omdat toen konden de vliegtuigen het luchtruim niet in. Uh -huh. het, is, het lijkt allemaal onder controle, maar het is volledig afhankelijk van hoe lang de luchthaven dicht blijft. En stel dat hij, nou, ik noem het maar, een dag of drie dicht blijft. Wat, wat zijn dan de gevolgen voor uw bedrijf? Uh, wat, je, wat je dan zult zien, dat je met je, met je klanten. Want uh, zeg maar, er komen grote hoeveelheden rozen uit, uh, uit Kenia. Zijn Die voornamelijk zijn rozen? rozen uh, zeg maar voor 80% rozen. Uh -huh. Die ook, zeg maar, weer uh, via de supermarkten in Europa verkocht worden. Dus dan ga je met je klanten in, uh, je in contact. Om in ieder geval te kijken zeg maar, wat de alternatieven zijn. En we moeten ook niet verreden dat nog altijd twee derde van onze export uh, Nederlandse bloemen zijn. Oké, okay. maar goed, uh, dan zit u wel met een probleem, omdat u dan een groot deel van de rozen uh, niet kan exporteren, importeren moet ik zeggen. Ja, ja net hoe je het, hoe je het noemt. Ja. Nee, dat klopt, maar alleen zeg maar, uh, we zijn voldoende flexibel om dan heel snel aanpassingen te maken in het assortiment. Maar uh, biedt u andere bloemen aan? Ja, maar wat zijn uw mogelijkheden daar? Kunt u, kunt u uitwijken? Zijn, liggen er noodscenario's? Nou, daar zijn we nu mee bezig om dat te inventariseren. Mombasa is natuurlijk een mogelijkheid, maar volgens mij kan daar... Uh, vraag ik me af of daar zeg maar, gewoon, uh, ook de vrachtvliegtuigen kunnen landen. Uh, Omringende landen is ook niet heel eenvoudig. Want we zit met veel grensformaliteiten en ja. toch behoorlijke rijafstanden. Op dit moment is er bij ons geen paniek. We hebben behoorlijk wat mensen op ons kantoor op de luchthaven in Nairobi... Uh, maar we blijven, ja, elk, elk half uur krijgen wij een update. Uh, en mocht het inderdaad zo zijn dat, dat de luchthaven een aantal dagen gesloten blijft... Ja, dan gaan we scenario's uh, samen met onze klanten ontwikkelen... om okay. in ieder geval toch ervoor te zorgen dat er voldoende bloemen in de ja. winkel staan. Maar het zou dus kunnen dat er bijvoorbeeld geen roosjes zijn uh, komende week in de supermarkt? Nee, er zijn nog wel rozen, maar misschien in iets mindere aantallen. Kijk, iets er, kleinere er bosjes? Nee, nou ja, gewoon niet. Kijk, in plaats, laten we zeggen, als er normaal 100 bosjes in de winkel staan... dan staan er misschien uh, 60 bosjes in de winkel. Oké, okay. nou... De omliggende landen, we ook niet vergeten dat de omliggende landen, zoals bijvoorbeeld Ethiopië, komen ook heel veel rozen vandaan. Oké, okay. nou, ik wens u succes met het bedenken van alternatieven, meneer Van Zijveren. Gaat zeker lukken. Goed zo. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Ik hoor dure rozen aankomen. Goed, half tien einde van dit NOS Radio in Journaal. De Caro neemt het over. Warte bezoek is hier al. Ja, Goedemorgen. Wat ga je doen? Het RIVM roept homo's op om zich te laten vaccineren tegen hersenvliesontsteking. Vooral als je van plan bent om naar een aantal grote wereldsteden af te reizen. Deze vakantieperiode. We gaan straks horen waarom. Ja. En de algemeen directeur van Heineken hebben we ik te ik gast. Ik ben benieuwd. En die ja. gaat vertellen ja. hoe we weer meer bier moeten gaan drinken. We zijn Nog met z'n allen de afgelopen tien jaar minder bier gaan drinken. Oh, kunnen wij, wij ja, niet? Kunnen wij ook een verhandeling overhouden? Ja. Heel veel mensen wel. Goed, Proost. Goeie Dit is Radio 1. We gaan er door Dorot Megens voor het soort journaal. De Chinese mededingingsautoriteit heeft Friesland Campina een boete opgelegd van bijna 6 miljoen euro. En vijf andere melkpoederproducenten moeten samen in totaal 85 miljoen euro boete betalen. Bedrijven hebben volgens China de prijs van babymelkpoeder opgedreven door distributeurs minimumprijzen op te leggen. Verzekeraar Delta Lloyd heeft de afgelopen half jaar een netto verlies geleden van 103 miljoen euro. In de eerste helft van 2012 leed het bedrijf nog een verlies van 942 miljoen. Bij de bankdivisie en de afdeling schadeverzekeringen heeft Delta Lloyd de afgelopen zes maanden wel winst gemaakt. De boekhouding bij de Rijksoverheid is een warboel. Dat constateerden interne accountants bij het Rijk, meldt het AD naar eigen onderzoek. De krant heeft twintig rapportages van accountants bekeken. De boekhouding is zo ondoorzichtig dat van 2 miljard euro onduidelijk is of het geld goed is besteed. En de grote brand op de internationale luchthaven in Nairobi in Kenia worden netjes onder controle. Het brand brak uit in een van de hoofdgebouwen van de luchthaven. Er zijn geen slachtoffers. Het vliegverkeer van naar Nairobi wordt omgeleid. Dat zijn de hoofdpunten.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 Homo's moeten zich laten vaccineren tegen hersenvliesontsteking. Hoe krijgt Heineken ons weer aan het bier? Mozambicaanse gastarbeiders uit de DDR willen geld zien en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is deze week op Sealand. Waar 25 jaar geleden een heuse staatsgreep plaatsvond. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Homo's die naar Berlijn, Parijs of New York reizen... moeten zich laten vaccineren tegen hersenvliesontsteking. Dat adviseert het RIVM na een uitbraak van nekkramp... in de homo van grote steden in Europa en Amerika. Roel Coutinho, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het uh, RIVM. Mm -hmm. Ja, Wat is de achtergrond van dit advies... Nou, wat, wat er gebeurd is, is dat er uh, de laatste tijd uh, een aantal gevallen van uh, nekkramp uh, zijn gemeld uit deze grote, bij de, in deze grote steden. En dat was uh, onder mannen die seks hebben met mannen. En uh, ja, daar, daar is, uh, dat nekkramp is een gevreesde ziekte. Dat uh, is zo dat het... Um, uh, je, je krijgt een hele hoge koorts bij. Uh, je krijgt ook uh, huid, huidvlekjes, soort bloedingjes, Maar het, de sterftekans is groot, uh, aanzienlijk. Uh, in dit geval ging het om ongeveer uh, 30% sterfte. Dus dat is uh, behoorlijk. Maar het waren niet veel gevallen. Maar in die steden is toen uh, wel gezegd... dat, dat gaat om uh, Parijs, Berlijn en... Uh, in Amerika, om New York. Uh, en daar is toen geadviseerd aan uh, mannen die seks hebben met mannen. En die actief zijn in het uitgaanscircuit. Want daar ging het steeds om om zich te, tegen deze ziekte te laten vaccineren. Maar het is geen uh, SOA. Nee, nee, nee. Het is dat een... lijkt me duidelijk. Nee, nee, het heeft niks. Nee, nou ja, het is, kijk, het is een ziekte die, uh, die je eigenlijk vooral bij jongeren ziet, hè, bij kinderen. Uh, en de, de verwekker, dat is een uh, bacterie die in de keel zit. Een kok heet dat. En de meeste mensen die, die krijgen zo worden daarmee besmet. Maar dan gebeurt er eigenlijk niks. Je hebt die bacterie bij je en je, je ontwikkelt daar afweer tegen. En dan gebeurt er eigenlijk verder niks. Maar in zeldzame gevallen kan dat leiden tot, uh, tot nekkramp. Uh, nou, we hebben een heleboel verschillende type bacteriën die dat kunnen veroorzaken. Dit gaat om de meningokok C, om het een beetje technisch te maken. En daar vaccineren wij in Nederland al uh, sinds 2002 tegen. Want uh, toen hadden wij ook wat van die kleine epidemietjes in allerlei kleinere plaatsen. En het zit nu ook in het rijksvaccinatieprogramma. Dus alle uh, kinderen in Nederland worden op de uh, leeftijd van 14 maanden gevaccineerd hiertegen. En er is toen ook een hele inhaalcampagne geweest. Daar hebben ontzettend veel mensen aan deelgenomen. Dus uh, de, in Nederland zien wij eigenlijk deze ziekte uh, eigenlijk vrijwel niet meer. Ja, een paar gevallen in de afgelopen jaren. En we hebben ook helemaal geen gevallen onder de groep homoseksuele mannen gezien. Dus in Nederland is het op dit moment niet. Maar het feit dat het in die paar steden voorkomt... wijst erop dat daar dus kennelijk toch wel iets aan de hand is. Gaat het om een opvallende stijging? Of praten we dan nog steeds over niet echt heel indrukwekkende nou, ging, cijfers? Nou, het ging om vijf gevallen in Berlijn en uh, vijf gevallen in Parijs. Dus in feite is, zijn dat heel weinig gevallen. Maar toch? Maar omdat dus, ja, de, van, de hoge sterftekans... het is een, het is een ziekte die... Uh, die, die heel snel, uh, heel heftig kan verlopen... En daarom is hij ook gevreesd. Dus op zich is dat advies ook heel begrijpelijk. Uh, maar wij hebben gezegd, voor Nederland hoeven wij op dit moment... Uh, is er geen reden om een vaccinatieadvies af te geven. Aan behalve dus mannen. als je op vakantie gaat naar een van die steden? Ah, nee, maar als je op vakantie gaat naar een van die steden... en je bent van plan om daar actief aan het leven deel te nemen... Hè, want het is, een, een, een, het is eigenlijk een ziekte die je vooral ziet... als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Dus, uh, maar ja. even, even toch een voorlichtingsachtige vraag. Ja. Uh, stel, ik ga naar naar een kroeg in New York, is ja, de kans dan net zo groot dat ik uh, besmet raak... anders dan als ik me nou ja, iets meer in het uitgaansleven verdiep van uh, homoseksuele mannen in New York? Nee, nee, kijk, het is, de, de, de mensen die naar New York gaan, zijn er consensus. veel mensen. Er is geen enkele reden om te laten inenten. Dat zeggen ze, daar plaatsen ook niet. Het gaat echt specifiek om, uh, om homoseksuele mannen die daar naartoe gaan. En daar heb je natuurlijk ook allemaal verschillen. Die gaan gewoon bij, bij familie of anderen op bezoek. Maar als je er naartoe gaat en je, gaat je, je, je start je in het uitgaansleven... Je bent van het, plan om seks te gaan hebben. Nou, seks te gaan hebben of bij, in, midden in die cafés uh, voortdurend je een, een week lang door te brengen. Die groep raden wij aan om zich te laten vaccineren. En dat komt dus overeen met het uh, advies ter plaatse wordt gegeven. Maar het gaat om relatief dus heel weinig mannen. Want we schatten dat het hoogst om een paar honderd mensen gaat. Maar het is wel belangrijk om het te doen. Omdat dus uh, ja, deze, deze groep een extra risico loopt. Geldt overigens alleen voor de homoseksuele mannen van 30 jaar en ouder. Want degenen die daarvoor zitten, die zijn bijna allemaal uh, door de vaccinatie beschermd. En maar raak je besmet, dan is er wel iets serieus aan de hand. Want u legt net uit dat er een grote sterftekans bestaat. Ja, ja kijk, het is, het is een ziekte die... Uh, de de, de, de nekramp is echt een gevreesde ziekte bij, uh, bij, bij, bij artsen maar bij, de, bij de patiënten natuurlijk ook. Het is een ziekte die... Je, je krijgt er dus hele hoge koorts bij. En uh, het, is, je, het typische daarbij is dat je die bloedentjes hebt in de huid. Dat, dat is vaak ook wel te herkennen. maar. Ja, het is zo zeldzaam, dus ook niet iedereen weet dat. Het gaat niet tijdig naar de dokter. En uh, als je het niet tijdig behandelt, want daar gaat het om: het is goed te behandelen, maar je moet het heel snel behandelen. En uh, daardoor zie je dus, ondanks het feit dat wij over hele goede antibiotica beschikken, zie je, ton, zie je toch bij deze ziekte nog wel een hoge sterfte optreden. Verbaast het u dat er in Nederland, in Amsterdam bijvoorbeeld, nog geen gevallen zijn geconstateerd? Zeker na afloop van de, de Gay Pride. Nou, eigenlijk niet, want uh, wij hebben dus die, die, die vaccinatie ingevoerd in 2002 en die enorme inhaalcampagne. En dat betekent dat uh, nou ja, dus de mannen tot 30 jaar, daar is, deed 95% aan mee... Dus uh, wij zien op dit moment in Nederland helemaal geen nekkramp meer die door dat uh, type wordt veroorzaakt. Um, maar goed, boven de 30 maar jaar... Maar nogmaals een voorlichtingsvraag. Ik kan nog steeds toch geïnfecteerd raken als Nederlander van boven de 30 ja. die in Amsterdam bijvoorbeeld op stap gaat door iemand uit een land... waar niet gevaccineerd is? Nee, dat kan. Dat is, dat is niet uitgesloten. Dus het is, uh, op dit moment uh, is het... Uh, vinden, we hebben met z'n allen bij elkaar gezegd... nee, er is geen reden op dit moment om een vaccinatiecampagne in Nederland aan te raden... voor, voor homoseksuele mannen boven de dertig. Maar we zullen het scherp in de gaten houden. Kijk, die, uh, dit, dit soort ziekten is, is meldingsplichtig. Uh, dat doen de dokters ook inderdaad allemaal. En zodra dus dat zich zou voordoen, ja, dan zou de situatie veranderen. Maar op dit moment is daar in Nederland geen aanleiding voor. Hoe gaat u als RIVM uh, homoseksuele mannen benaderen? Wat, op wat voor manier gaat u ze proberen te bereiken? Nou, er zijn natuurlijk uh, er zijn nogal wat websites waar, uh, de, waar, mannen waar homoseksuele mannen specifiek op kijken. Verder loopt dat uh, bijvoorbeeld via uh, soapoliklinieken. Het is dus geen seksueel of daarbare aandoening, maar dat is natuurlijk wel uh, de plaats waar mannen eventueel kunnen komen. Uh, er zijn ook mensen die, uh, we doen dat ook, de huisartsen zijn erover geïnformeerd. Dus we doen het eigenlijk heel gericht naar deze groep. Roel Coutinho van het RIVM, dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u het bijzonder interesseert. De rechtszaak tegen een 25-jarige verdachte van een gewelddadige overval gaat vandaag niet door. Want de verdachte is met vakantie. Kan dat zomaar? Strafrechtadvocaat Pieter van der Kruis geeft het antwoord. In principe is het zo dat bij een ernstig delict uh, in beginsel de verdachte op, uh, in voren blijft zitten. Dan is de schok geschokt, zit de verdachte vast. Maar soms kan hij worden geschorst en komt je op vrije voeten. Maar daar kunnen bijvoorbeeld weer bijzondere voorwaarden aan verbonden worden. Van u moet ter beschikking van justitie blijven. Maar je hebt altijd het dilemma. Als hij dat niet doet, hij gaat toch op vakantie. Wat doet die rechter dan? Want hij wil dikwijls niet zonder verdachte zo'n zware zaak behandelen. Want er komen in de regio ook behoorlijke straf uit. Dan wil hij toch een beetje weten wat voor persoon is die verdachte. Nou, heeft hij een beetje inzicht in de fouten die hij heeft gemaakt. En het derde geval is, als hij dus niet is geschorst uit de voorrest... hij zit niet vast, is om welke reden dan ook hij op enig moment op vrije voeten gesteld. En iemand die op vrije voeten is, wordt hij in ieder geval voor onschuldig gehouden... zolang hij niet is veroordeeld. Waarom zou hij dan niet op vakantie mogen? Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar KRO.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Sealand. Daar is onze verslaggever Sander Bartling. Het 14 minutes after 8 o'clock right and en je bent natuurlijk op de Britse Better Music Station, Radio Essex, transmitting op 222 meters in de medium waveband. Een stukje Radio Essex, uh, Middle of the Road station, wat in 1965 ja, een paar maanden in de rug geweest is. Dat eigenlijk alleen maar gericht was op het, uh, het graafschap Essex en Kent. En wat bij goede condities ook uh, ons land inkwam. <truimert> Hans Knot is gespecialiseerd in de geschiedenis van de zeezenders. En die van Sealand is wel een heel bijzondere. Ja, dit was weer zo'n staaltje van echte piraterij. Dan kunnen er rare dingen gebeuren. Dus ja, er werd wel eens een mes getrokken. Er werd wel eens iemand opgesloten door de kapitein. De Engelse voormalig major Roy Bates zag de potentie van het geschutsplatform net buiten de Engelse territoriale wateren. Een zakenman. Hij had een aantal vissersboten in Essex de, in de liggen. En uh, hij dacht uh, nog meer geld te kunnen gaan maken door een radiostation te beginnen. En geld kon je verdienen met een radiostation in de jaren 60. Simpelweg omdat de reguliere radiostations niet om aan te horen waren. Er was wel één probleem. Dus het is strafbaar. Je hebt geen vergunning om uitzendingen te verzorgen. En in internationale water was je vrij om uit te zenden. Meer dan tien jaar van plannenmakerij gleden voorbij. Major Beets had intussen Sealand uitgeroepen tot een onafhankelijk vorstendom. met aan het hoofd hemzelf als prins en zijn vrouw als prinses. Tot een radiostation wilde het maar niet komen. Voor sommige onderdanen van het mini-rijk was in 1978 de maat vol. Waar kijk je dan nou, bij? Bij de S van Sealand? Of nou, bij ik weet ja? niet hoe zij het toen hebben ge uh, Gerubriceerd. Dat zou dan bij de S moeten staan. El Salvador. Misschien bij de categorie bizar? Ja, je hebt hem. De Prins van Sealand. jaargang 65, nummer 6, 9 september 1978. Elf jaar geleden riep ma majoor Paddy Prince Roy Bates. op een voormalig militair platform voor de Britse kust, de onafhankelijke staat Sealand, uit. Vorige maand werd het ook door een ex-minister ten val gebracht. Maar via een snelle koep de Prince Royce en Imperium. Ton van Dijk bericht vanuit het kleinste staatje ter wereld. Pagina 10. Pagina 10. Voilà. Zie platform. Kijk, zie je, hier hangt de touwladder. Ton van Dijk beklom in 1978 zelf het platform van het Koninkrijk Sealand. Ik heb de boot genomen naar Heritage Felix Doe Heritage. Uh, en in de haven gevraagd of er een bootje was om mij daarheen te brengen. Uh, en daar kwamen we aan. En dat, het, dat het leukste wat mij ooit is overkomen. Toen, qua introductie of aanbellen van de deurkloppen. Ik stond daar dus beneden op het bootje. 16 meter boven me stak dat platform uh, boven water uit. Een grijze kop, met je Bates. Die uh, boven over de leiding En ik riep van I'm Van Dijk op de heekpost. Can I come up? Dus er werd een tabla naar beneden gegooid. Ik had instructie gekregen om op het hoogtepunt van de golf... die, touw, die touwladder uh, in te springen en vast te houden. En dan uh, ging hij meteen weg met die boot... anders zou ik een klap van die, kom van die boot krijgen. En dan omhoog klimmen en dan maar zien wat er gebeurt. En ik kwam boven en ik zei tegen Major Bates... Major Bates, I presume... Ik denk, zo'n klassieker in Engeland gaat er wel in. Michael? Yes, that's me, yeah. Or should I say Prince Michael? You can call me whatever you like, but uh, Michael's fine. 25 yeah, jaar later. Major, Major Bates is inmiddels Bates is Bates overleden Bates. en zijn zoon, Prins Michael, is nu soeverein vorst van Sealand. Michael herinnert zich de gebeurtenissen van toen nog levendig. Hij werd gegijzeld door de koeplegers. I ended up the wrong place, the wrong time in one of the steel rooms in the in the sitting room, which had a, a tiny porthole and a steel door, and they, someone slammed the door and I was locked in the room. Ik was in daar, denk ik, vier dagen en nachten of zo, zonder voedsel of water. Ze typen mijn handen, mijn wristen, mijn elbogen. En ze pakten me op en carry naar de zuid. En ze zeiden: laten we deze bastard over de side, het is te veel trouble. Uiteindelijk maakte vader Bates met een spectaculaire helikopterlanding een einde aan de gijzeling. De koeplegers werden op een bootje gezet. Maar 25 jaar later is er nog steeds geen radiostation op Zeeland. Verslaggever Sander Bartling vanaf Zeeland. Zometeen, de Mozambicaanse gastarbeiders uit de DDR protesteren al 20 jaar lang... omdat ze nou eindelijk wel eens geld willen zien. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1987. Zwemmen en zwemmen is twee. De een kiest voor een heerlijk verwarmd bad... En de ander die kiest voor een frisse oversteek van Alaska naar Siberië... via de Beringstraat. De Amerikaanse lange afstandszwemster Lynn Cox... zwom op deze dag in 1987 van de Verenigde Staten naar de Sovjet-Unie. Ze zwom bijna vier kilometer door ijs- en ijskoud water. En dat vergt heel wat van de mensenlichaam... zegt Ewoud Staartjes, zelf ook ijsswemmer. Nou, Wat bijzonder is dat, uh, dat ze dat heeft gedaan in water van vier uh, graden. Dat is uh, behoorlijk koud, want het water... Uh... Begint zich al voor te breiden om uh, ijskristallen te, te vormen. En dat heeft een grotere impact op je lichaam dan water, wat bijvoorbeeld uh, warmer is. Dat geeft een soort shock-effect. En je lichaam gaat erop reageren uh, op die kou. En die stuurt eigenlijk het bloed van de periferie, uit de armen, de benen, naar de vitale organen om te gaan overleven. Zij heeft dus 3,7 kilometer gezwommen. Maar dan heeft ze die de bloeding dus uh, wel goed nodig in haar benen en haar armen. Dus zij zal uh, vooral hard gezwommen hebben om warm te blijven. Onderkoeling kan natuurlijk knuisend zijn. Kan in het ergste geval de dood tot gevolg hebben. Daarom controleert men ook regelmatig de temperatuur van haar lichaam. En af en toe is er een temperatuurverhoging nodig om haar lichaam op temperatuur te houden. En het is natuurlijk ook een kwestie van, uh, van uh, trainen. V vooral dat je huid dusdanig is dat hij de, de kou kan uh, uh, weerstaan. En, uh, en dat is eigenlijk vooral een kwestie van, uh, nou niet alleen het vet, maar ook de kwaliteit van het vet. Dus bruin vet noemen ze dat. Dat is dan niet letterlijk qua kleur uh, zo, maar uh, daar zitten meer mitochondriën in. En die zorgen voor warmteproductie in je huid. Terwijl gewoon wit, wit vet, tussen aanhoudstekens, die uh, hebben niet die mitochondriën Of die hebben dat veel minder. En bijvoorbeeld baby's, die hebben dat ook. Dat bruine vet als ze geboren worden. En dieren die in de Poolgebieden leven, die hebben dat ook. Bijvoorbeeld walrussen. In Amerika wordt uh, deze activiteit in koud water zwemmen, wordt ijsberen genoemd. Uh, ijsbering. En in Rusland wordt het walrussen genoemd er zijn uh, twee verschillende dieren dus er was uh, op het Amerikaanse gedeelte was een ijsbeer en uh, in Rusland was een walvis geworden It's the best is more than I ever imagined I mean to to have them open their door and let us land on their shore to begin with you know having that support from the Soviets and having them help us get into shore and meet Hij uh, heeft gezwommen tussen twee eilanden het ene eiland heet uh, Little Diomede uh, dat uh, is uh, boord bij Alaska ...naar een ander eiland, Big Deer en uh, dat was een onderdeel van de toenmalige Sovjet-Unie. En uh, dat was eigenlijk verboden gebied. Maar natuurlijk uh, vinden die Russen dat prachtig, dat, dat iemand dat doet. En dan zeker ook uh, op een manier wat zij zelf dan heel goed begrijpen, omdat zij uh, uh, dat ijszwemmen zo goed kennen. Naar schatting zijn er uh, anderhalf miljoen Russen die uh, wekelijks uh, in een bak zwemmen.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 It's life, running through my veins, going through waste. Robbie Williams, I just wanna feel. Het is zes minuten voor tien en u luistert naar de KRO op Radio 1. Ze protesteren iedere woensdag in de Mozambicaanse hoofdstad Maputo... en dat doen ze al twintig jaar. De gastarbeiders die door hun voormalige regering naar de DDR werden gestuurd. Ze willen compensatie voor de jaren dat ze in Oost-Duitsland hebben gewerkt. Rob Zavelberg, goedemorgen. Goedemorgen. Onze correspondent in Duitsland. Wat deden deze mensen in de DDR voor werk? Nou, DDR was natuurlijk een arbeiders en boerenstaat, een uh, tamelijk uh, kapot land ook op het eind, want het is ineengestort in 1989 en. Die werden te werk gesteld in kazernes, mochten geen enkel contact hebben met, uh, met Oost-Duitsers. En uh, ja, ze werden ook met bijzonder weinig geld afgescheept. En dit waren mensen die min of meer gedwongen werden dan om naar de DDR af te reizen? Of hoe, hoe werkte dat? Ja, zo moet je het eigenlijk wel zien. Het waren contractarbeiders die uh, ongeveer uh, 5000 dollar uh, zouden ontvangen voor een uh, tijd. Vijf uh, à tien jaar uh, dat ze in de DDR uh, werkzaam waren, dus dat was ongeveer uh, 42 dollar per maand, ook uh, uh, voor uh, de DDR dus uh, heel weinig geld. Je moet je ook voorstellen dat het oorlog toen was in, uh, in Mozambique, een, uh, een burgeroorlog eigenlijk ook, en uh, het zou ook goed kunnen dat zij uh, kwamen naar uh, naar Europa om uh, in het oosten Oost-Duitsland te werken uh, en een terugkeer uh, zijn eigenlijk wapens eigenlijk geleverd ook aan Mozambique, dus. Uh, ja, dat was een beetje de deal. Nu zijn ze al twintig jaar boos... Ze protesteren, geloof ik, iedere woensdag, hè, zoals ik al zei. Ja. Wat voor compensatie willen ze? Ze hebben dat geld niet of onvoldoende gekregen? Of willen ze salarissen die hoger lagen dan ze toen was beloofd? Wat, wat willen ze? Nee, ze willen gewoon uh, dat het uh, geld wordt uitgekeerd. Want uh, de deal is eigenlijk geweest dat zij uh, 60% van het geld dat zij verdienden... Uh, dat ze dat bij terugkeer in Mozambique zouden krijgen. Uh, dat is afgesproken. Dat is ook door de DDR overgemaakt. Dat zou ook op uh, banktegoeden in Mozambique liggen. En dat geld is nooit uh, uitgekeerd. Er zijn enkele geweest die hebben uh, zo'n 500 euro, uh, 500 dollar gekregen. Maar uh, dat is bij lange na niet uh, de 5000 dollar die zijn uh, beloofd. En vandaar dat uh, uh, deze mensen al die tijd uh, op een uh, drukke verkeersweg in uh, Maputo... de hoofdstad van uh, Mozambique uh, demonstreren en dansen. En daarbij uh, dragen ze dan uh, uh, Duitse vlaggen. En, uh, uh, het ziet op zich wel uh, grappig uit, maar het is natuurlijk Ossi's voor in een herfde uh, zaak. is in, in Maputo. Ja, precies, ja. Hoeveel van die arbeiders uh, gaat het om? Nou, het gaat om ongeveer uh, 20.000 uh, man, dus dat is uh, niet, uh, niet weinig. Uh, maar je moet er wel bij zeggen dat de bevolking uh, 20 miljoen uh, bedraagt ongeveer in, uh, in Mozambique... En... Uh, ze worden ook wel gezien als wat uh, uh, querulanten, want uh, ja, de, vele van hen zijn, uh, zijn werkloos en uh, ze zouden onrust uh, verbreiden. Ze hebben al een keer de Duitse ambassade, ook, uh, dus van het, uh, de, later, uh, de huidige bondsrepubliek, uh, bezet uh, in, uh, in Mozambique. Dus uh, ze worden met recht ook wel de, de Mad Germans uh, genoemd, de boze Duitsers. Hoe groot is de kans dat ze ooit nog geld gaan krijgen? Ja, die kans is natuurlijk uh, bijzonder laag. Ik bedoel, uh, we praten over mensen die in de jaren tachtig in de DDR uh, hebben gewerkt. Dat is uh, zo'n dertig jaar geleden. En uh, de DDR die bestaat helemaal niet meer. En ook de toenmalige regering van Mozambique is natuurlijk al lang weg. En, uh, dus de, de kans zal waarschijnlijk uh, niet heel zijn, uh, lijkt me. En het verbreiden van communisme in Afrika, daar is ook weinig van terechtgekomen. Ja, een dat beetje is een ook natuurlijk uh, al lang verleden tijd. Al, al voorbij. Ja. Rob Sapelberg, dankjewel. Onze correspondent in Duitsland over die arbeiders die vroeger in de DDR werkte en nu nog steeds demonstreren voor geld. We zijn bijna gekomen aan het einde van dit eerste half uur van KRO Goedemorgen Nederland. We zijn er straks weer en dan praten we met de algemeen directeur van Heineken. Waarom drinken we minder bier dan tien jaar geleden? Blijf luisteren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag...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 En vanaf zaterdagavond 10 uur zelfs vanaf Gorkum. Kijk op vanaanbeter.nl. Of download de app. <lacht> Stelletje napers.